Duitse aanklagers wilden de oud-assessor vervolgen voor oorlogsmisdaden. Ze zouden harde bewijzen tegen hem hebben. Adolf Storms was 90 jaar. De Britse troepen vertrekken waarschijnlijk voor het eind van het jaar... uit een van de gevaarlijkste districten in Afghanistan.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 Het weer, geregeld zon, vooral in het noorden en noordwesten bewolkt en kans op een spatje regen. Temperatuur tussen 20 graden op de Wadden en 26 in Limburg. Er staat een matige, aan soms vrij krachtige zuidwestenwind. Morgen is het vrij zonnig en 23 tot 30 graden. Dit was het NOS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 Jamal, Wolts voor Debbie. Je.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 Ulheinz is een oude stijl met on the sunny side of the street. Thank you.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 I got a wife and two little children depending on me too. And am I wrong to hunger for the gentleness of your touch? Knowing I got someone else at home who needs me just as much.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 uitvoering van het bekende Blue Rondo à la Turk door het kwartet van Debubek. We gaan het eerst u uit met twee vliegen in een klap namelijk een zingende pianiste. Dan Roll met Crazy.